Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden mensen zijn naar de Dam gekomen om hun steun te betuigen aan het Israëlische volk. De bijeenkomst was georganiseerd door Joodse en Christelijke organisaties. Mensen droegen Israëlische vlaggen en luisterden naar toestanden. Toespraken van onder meer oud-ministers Roosentaal en Grapperhaus. Ook waren foto's te zien van mensen die door Hamas zijn ontvoerd. Op de Dam was veel politie aanwezig, maar het verliep allemaal rustig. In Limburg is een 76-jarige vrijwilliger van een zorginstelling aangehouden. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van een cliënt. In de zorginstelling wonen mensen met een verstandelijke beperking. De man wordt binnenkort voorgeleid. Vandaag werd voor de tachtigste keer de opstand in het vernietig Sobibor in het oosten van Polen herdacht. Demissionair minister president Rutte was daar met een kleine Nederlandse groep ook aanwezig en hield een herdenkingstoespraak. Today we keep their memory alive. It's now our task to keep telling this story. And it's our solemn duty to pass that task on to the next generation. Ruim 34.000 Joodse Nederlanders en vluchtelingen... zijn vanuit kamp Westerbork naar Sobibor gedeporteerd en daar vermoord. Slechts 18 van hen hebben de oorlog overleed. Wat waren de beste televisieprogramma's van het afgelopen jaar? Daar draait het vanavond om bij de uitreiking van de televisieringen. Het programma is nu bezig. Een van de kanshebbers is het programma B&B Vol Liefde. Presentator Splinter Chabot vroeg deelnemer Olof alvast... of hij een beetje gewend was aan zijn nieuwe sterrenstatus. U bent toch wel een beetje de, ja, de nationale knuffelopa geworden van heel ja, Nederland. Ja, ik ben wel een beetje geworden. Ja. Ja? En ja, ja. Hoe, hoe voelt dat nu? Ja prima, niks ja? mis mee. Ja prima, niks mis mee. Nou, later vertel ik wie er gewonnen hebben. Dan nog het weer. Op veel plekken is het inmiddels droog. Morgenochtend opnieuw regen in de ochtend. In de middag droogt het op. En het gaat morgen harder waaien. Maar koud wordt het niet. 19 tot 24 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Alles is niks onder Simon, helemaal niks. Alles is niks onder Simon, alles is niks zonder mij. Alles is onder zonder gehoor, te gehoor elke week. Op de radio zetten! op de nieuws en tv zelfs in meer dan de landen. In het en café Van de tekst en het Van de tekst en het final leuk reclame maken, hoor. Maar Nick is Simonloos. Die jongens van Rotzorg, die zullen denk ik ook wel op een gegeven moment denken, gaan die gasten van Alternative FM weer dat doen? Nou, uh, vinden we wel lekker eigenlijk. Niks zonder Simon. Uh, dit is dus eigenlijk een, uh, een beetje een protestel. Maar het kan altijd nog in de overtreffende trap. Maar daar moeten we wel een aantal jaren voor terug. Het was ooit de band waar Marcus van Damme en ik ooit uh, als volgers bij de Rob Agda Award mee te maken krijgen. En ik hoor het PvP nog zeggen, deze band gaat de avond vakkundig aftimmeren. Nou, dat doen ze weer. Ethereal and Glorification of Idiocy. Bent die de boel even gewoon op loopt te schudden. Maar dit is wel heel serieus lading vrienden. Want het is alsof je een huiskamerfeest bezoekt. En dat je naast iemand zit die al jaren schijnt te kennen. En ineens heel controversiële taal uit begint te slaan. En dat je denkt, wie heb ik nou eigenlijk voor me? Want daar gaat het eigenlijk over. So many questions. Uh, Rammel van Geitenbeek uh, stelt dat behoorlijk aan de kaak. Clarification of Idiocy is uh, van Ethereal. Dat is al iets al langer geleden. Ik geloof zelfs een jaar of acht dat ze dit nog hebben uitgebracht. Maar van die band Ethereal, daar heb ik eigenlijk verder nooit meer wat van gehoord dan alleen maar dat. Uh, over hoofs gesproken. Nou, leden van de hoofs waren ineens ook bij de Wolfhound... Uh, voordat zij zelf moesten optreden afgelopen zaterdag in Patronata. Daar is die poeveronde van Halem. Keken ze eventjes hoe een andere collega het uh, vanaf bracht. En meer dan dat, want ze genoten eigenlijk ook best uh, van dat optreden van Johanna, Jorgo, en liar. In ieder geval weer met uh, nieuw materiaal. Deze Lotus, Want dit dateert ook alweer van september 2022. Die zal uh, weer een tijdje uit. Uh, uh, ze heeft het ook uh, eventjes uh, min of meer gemeld. Uh, 27 oktober dan uh, is de volgende release. Dus dat is over een week of twee. Dus uh, dan uh, zullen we dat weten. Wat uh, betreft haar nieuwe single. Ook zij was afgelopen zaterdag uh, te zien. Net als Joanna Jorgo. Tijdens de popronde van Haarlem. Ja, dat waren er nogal veel dit, deze keer. Uh, je kon uh, bijna uh, jezelf in stukken delen om misschien meerdere dingen te zien. Maar uh, dat kan niet. Dus was het even bij de een even buurt en dan weer bij de ander even kijken. Zo werkte dat in Haarlem afgelopen zaterdag. Goed, uh, we gaan verder met uh, Yuri Dice. Die komen ook binnenkort weer met uh, nieuw materiaal. Maar dit is de House... En bovendien ze gaan een release show doen in Podium Victoria gaat ergens rond december plaatsvinden. Dit is The House. Want net van het slot begon af te raken. Toen kwamen zij met uh, materiaal. Ik heb het over Panda aan de Waar. En een van de singles uh, die volgens mij eind 2021 werd uitgebracht was. Deze You Want To. De reden is ook uh, duidelijk. Want over een niet al te gekke lange tijd komt er weer een nieuwe single van Panda aan de Waar uit. Oké okay, heet hij. 3 november gaat die en, uh, is hij te vinden op uh, verschillende streamingsplatformen. Uri Dice met The House. Die hoorde je daarvoor. En zij gaan een release show doen in Podium Victorie. Gaat ook ergens de komende tijd uh, um, gebeuren. En dan moet je maar even de website, onder meer van Podium Victorie, in de gaten houden. Deze of heb ik heb hem bijna over het hoofd uh, gezien. Maar ik uh, draai hem toch, want het uh, gaat over wanneer zelfvertrouwen ontart in bepaalde arrogantie. Mr. Confident en Donald Trump stond model voor deze single. I hear them ringing in my ears And I decided that they're not for me I haven't really felt this good in years I don't think that I like them that much People make me feel so small Mr. Confidence Nothing that I haven't heard before Preachers creature's path in violation Of parts that they have chosen to ignore Still I don't think that I like him that much You people make me feel so small Me. Yeah. Singles uh, laten horen. Kafka hebben we het wel eens laten horen. Met een Franstalige single. Maar ook deze Stijn. Dus uh, twee weken terug heeft ze dat uh, gedaan. In, met een heel klein pianootje. Waarvan Mark zegt. Nou, <laughs> dat was wel een heel klein pianootje in dat opzicht. Maar hier op deze single klinkt het wel heel erg vet. Sur le Toit. Komt morgen trouwens uit. Wij mochten hem vandaag al draaien. Dus zo werkt dat. Um, daarvoor hoorde je deze of Swain met Mr. Confident. Dit is Salman Annelies en het nummer dat heet Running. Dat wordt de eh, release van haar EP komende zaterdag. Zal ze daar wel wat eh, van laten horen. Deze sterrenweldering, Never Your Name. Daarvoor hoorde je Someone Annalise met Running. Ook een bijzonder samenwerkingsverband is dit verhaal van La Belle Époque. De grote man daarachter is Danny van Tichelen. En die man die had afgelopen vrijdag ook nog meegedaan bij P.E.M. Bond bij zijn release show. Dit is... Toch echt weer het project van hem en La Belle Epoque met Wildflower. Wild. Settled down. Wow, flower, wow, flower gave me new eyes to sleep. In a world so full of wonder, came to know the better part En Silence de Vier. Daarvoor hoorde je Labelle Belle Epoque met Wandflower. Flower. En dit is Ruth Hauweling. Uit Met Heavy Rain. Komt van het album Accidental Pictures. I feel alive. Coming through the window The soft soothing rattle While I wait for tomorrow De Heavy Rain van Ruud Houding... terug te vinden op het album... Accidental Pictures. Bovendien komt hij... ook naar deze studio. Maar dat zal pas eind november zijn. Dat duurt nog even een week of zes. Um, deze uitzending zit erop. Volgende week komt... de heer P.A.M. Bond spelen. Maar zijn broer die mocht... op een gegeven moment de nalatenschap... van Frans de Blaak regelen. En die had zijn materiaal... proberen uit te brengen... onder Francis Alban Blake... En het laatste nummer van vanavond is deze On Darkness. Ik spreek jullie volgende week weer. Dag. I fill the house that whispers through the tall trees. From figures in the clouds, a phantom saint who wouldn't be proud.